Maar nee, hij heeft weer toegeslagen. Ja, ze moeten hem laten gaan. Wat? Ze mogen hem niet arresteren, snap je dat dan? Maar Pieter, dat gaat niet. Als hij niet. ook maar één flik in zijn buurt ziet, dan gaat Hannelore eraan. Het heeft hem duidelijk genoeg gezegd. Ze moeten die actie stopzetten, onmiddellijk. Wagen A37 aan centrale, wagen A37 aan centrale, kom in. Kom in, centrale. Zeg, ze, zijn ze daar doof? Guido, naar het bureau. Stel, stel, stel, okay. Hallo, centrale. Hier wagen A37. Kom in, centrale. Dringend. Oh, verdomme, huis er dan toch? Ach, oh, Guido, het is allemaal aan de bliksem. Ik ben halloren kwijt en. Hier, centrale, kom in, A37. Eindelijk. Hey, Van in hier. Stop die actie tegen Kleitensen. Stoppen, zeg ik. Blaas het alarm af. Laat hem gaan. De commissaris, ik... Geen gemaar. doe wat ik zeg. Dat kan ik toch zomaar niet. Ik leg zelfs wel uit waarom. Ja, yes, dan, de leiding van de operatie is in de hand van de procureur. Ik mag... Ja, maar is die, geef die door. Doorgeef ik. Waar is godverdomme de procureur? Daar de hoornie van meester Buys, de plaats van de misdaad. Oké, okay, over en out. Wat zoek je? De gsm. Je binnenzaak, rechts. Juist, Ja. Wist je dat? Ja, je steekt me toch altijd daar, Pieter. Wat is dat nummer van Beekman ook weer? 0486 722 365. De juur, Roger, pak op. Heeft hem afgezet naar de Academiestraat, straat. Guido. En zet de muziek op. En zo is het huis achter mij vandaag het toneel geweest van een moord die de gemoederen hier in Brugge zeker niet onberoerd zal laten. Meester Buis was namelijk een geziene figuur in deze stad en zijn verdwijnen zal... Oh, uh, beste kijkers, ik onderbreek hier eventjes omdat, zoals u kunt zien, net op dit ogenblik procureur Beekman naar buiten komt. Ik ga proberen hem even enkele vragen te stellen. Excuseer, uh, pardon, excuseer, pardon, service, service, televisie, televisie. Meneer de procureur, Focus TV, uh, hebt u meer nieuws? Onze mensen doen hun werk, meneer Van den Bossen. Is de dader al bekend? De vermoedelijke dader, wat bedoelt u? Het gerucht tot de ronde dat u al een naam zou hebben. Wel kijk, uh, de zaak zit zo. Niet toe, ja, niet ik toe, he? meneer de procureur. Wat? Ik wat, zeggen? Uh, me komen. La la la Laat me los. Van hier. Ja, hier, was en Ik geen woord ben als u. Maar laat me los. Wie bent u? Het zandmanneke. Maar tel ze eens uit. Interview gedaan, daar. Alsjeblieft, van hier. langs hier. Ik krijg het allemaal wel uit als we alleen zijn. Kom. Wat bezit? Laat me los. te daaruit zeg ik. En trek mijn kleuren aan, hier. Wat zei je met mij dan, pa? Ik Vraag liever waar u lieve man aan denkt. Of hij nog iets om je geeft. Heb je Peter gezien? Ja, ik heb het een en het ander met hem afgesproken, ja. Ik, ik heb hem ook verwittigd. Dat een deal niet doorgaat als hij zijn vriendjes achter mij aanstuurt. En het is bezig, hè. Het is schopverdekken bezig. Wat bedoelt je? Twee keer. Twee keer heb ik nipt een politiecontrole kunnen vermijden. De eerste keer door snel rechtsomkeer te maken. De tweede keer door mijn een auto ergens achter te laten en er een andere te pikken. Ik heb het hem nog zo gezegd, hè. Hij wist wie het zou bekopen. Ik? Ja, wie anders? Een en, dien zegt je, wat voor een deel? Laten we zeggen, het van een rekening. Och, ik versta er niks van, Stefan. Ik roep geen zaken meer, schatje. Hier. Een dwangbeurs? Ja. Ik kan het niet bij dreigen nee, alleen laten. je meent dat toch niet, Stefan? Stefan, ik kan het... Van in dwingt mij ertoe, Hannepanne. Het zal zijn schuld zijn als ik u moet rechtstaan. Oh, Stefan, dat doe het toch niet? Kun je het toch niet doen? Stefan, je hebt mij gezegd dat je mij graag zag. Je hebt het mij zo dikwijls gezegd. Stefan... Het is niet meer je hart. Ik zal u geven wat je vraagt. Het is niet met je hart, Hannepanne. Nee. Niet op die manier van toen. Het is alleen maar om je dood af te wenden en dat is niet te laat voor, Hanne. Nee. Zoals het te laat is voor die ander die mij ook gekwetst hebben. Allee, kom. Waar gaan we naartoe? Oh nee! Nee, nee, niet op die kruk, niet op die krukstof! Nee, nee, nee. Oh! Hey. Oh, echt nee, je zo makkelijk wegkom, hm? dat ik je zomaar zal zo laten gaan. Oh. Kijk nu toch eens. uw lip was bloed. Ik nu op de kruk, Stefan. Nee, niet daarop, niet daarop. Allee, kom, kom, toch wel. Het is Vanin zijn laatste kans. O, zijn laatste kans. Als hij doet wat ik zeg, wat ik zeg dan krijgt hij misschien nog terug. Anders, je een telefoontje volstaat om de kruk te activeren... ...en om de strop, die uw u in hals gelegen halsgelegen naar werk te laten doen. Stefan, ik ben uw vriend en ik wil uw vriendin zijn, Stefan. Een ah, Vrienden heb ik niks, meisje. je. dat iets En ik kom, op de kruk. Nee. Ah. Zo was hij. Voor een paar uur is alles achter de rug. Wat ga nu doen? Nou meisje toch, waarom zou ik je dat vertellen? Eén ding is zeker, hier blijven, in geen geval, sterkte. Stefan!